En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. Pelotonscommandant Marco Kroon en zijn vriendin zijn gisteren door de politie in Den Bosch gehoord. Ze worden verdacht van het overtreden van een drugs- en wapenwet. Kroon kreeg mei vorig jaar van koningin Beatrix de militaire Willemsoorde, de hoogste militaire onderscheiding die ons land kent. Hij was niet meer uitgereikt sinds 1955. Kroon kreeg hem voor betonen moed in Uruzgan. De pelotonscommandant heeft zich gisteren op verzoek van de politie op het bureau gemeld. In december hield de politie al vier mensen aan. Bij huiszoekingen werden toen wapens gevonden. De defensie zegt geschrokken te zijn, maar benadrukt dat Kroons inspanningen in Uruzgan uitzonderlijk blijven. De Taliban zeggen dat berichten over vredesbesprekingen met de VN nergens op slaan... Op de Afghanistan-conferentie in Londen werd eerder deze week bekendgemaakt... dat de Afghaanse president Karzai met gematigde Taliban-leden wil praten over vrede. In de wandelgangen van de conferentie werd gezegd... dat VN-diplomaten al informeel overleg hebben gehad met gematigde Taliban-strijders. Maar volgens de Centrale Raad van de Taliban is dat nergens op gebaseerd. Vanuit de VN zelf werd al sceptisch gereageerd op deze berichten. Volgens een aantal VN-diplomaten is onderhandelen met de Taliban... of ze nu gematigd zijn of extremistisch, weinig zinvol. De ANWB waarschuwt dat het in het hele land glad is door sneeuw of bevriezing. Op de meeste snelwegen is alleen de rechte rijstrook bereikbaar. Vannacht heeft het in het hele land flink gesneeuwd. Op sommige wegen, zoals de A28 bij Hoevelaken en de A1 bij Oldenzaal... worden weggedeeld als geblokkeerd door gekantelde vrachtwagens. In Californië zijn de spullen die door astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin zijn achtergelaten op de maan... tot cultuurhistorisch erfgoed verklaard... Bij hun maanlanding in 1969 lieten de ruimtevaarders meer dan 100 dingen achter. Variërend van het landingsgestel van de maanlander Eagle tot ruimteschoenen en afval. Het weer eerst nog sneeuw- en hagelbuien, soms ook onweer. Op veel plaatsen is het glad. In de loop van de dag neemt de buigheid af en schijnt geregeld de zon. Temperatuur vanmiddag 0 tot 3 graden. Morgen neemt de kans op sneeuwbuien weer toe. Dit was het NOS Journal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig jaar. Zandvoort en jij beleeft het, beleefde. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM met, met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Hij is altijd leuk. Er staat Pascal die staat klaar van moet ik dat knopje nou indrukken? <laughs> dat was al bij, bij de bij de commercials al was het al je was er dus het al vroeg begonnen. Is twee keer voor? Ja, maar als het twee keer voorkomt, hè, dan uh, is het bij het schaatsen kan je kan je dan uh, je pak weer aantrekken, kan je weg. Hè? Dus uh, <laughs> goed. Het is goedemorgen, Zandvoort, week 5, 30 januari. Want uh, daar zitten we dan weer. En uh, vandaag uh, werken we mee aan het volgende, de volgende mensen: Pascal van der Beek, ja, die had, je al, die had ik al genoemd. Uh, Nel Kerkman uh, is vandaag gastdame hier in Hotel Hoogland tussen 10 en 12. En de presentatie is ook heel erg leuk, want na 15 jaar mag je weer eens uh, goedemorgen, op, Zandvoort. Uh, Opdraven, dus. Ja, <laughs> Hans Zandbergen, goedemorgen. Goedemorgen, ja. ja. En uh, ik zei de gek jaapkoper. Koper, dan hebben we de redactie die is in handen van Nel Kerkman. Dus dat is zo'n beetje de bezetting. Nou, wat gaan we doen? We gaan uh, straks uh, praten met een... Uh... Man van de Buffalo's, want hoe viert Scouting Nederland zijn eeuwfeest? En de gast hier die zit al tegenover me, maar we gaan straks even met hem praten. Dat is Jan Hilco Diets, hij is secretaris van de Buffalo's. En Hans, wat gaan we dan doen? Nou, het uh, tweede punt in het uh, programma deze morgen, uh, dat doen we om vijf voor half uh, elf. Waar kan je als man zorgen in Zandvoort terecht met je vragen? Gast is Wilke de Weer van de organisatie Tandem. Juist, dan hebben we om tien over half elf uh, de sportservice Heemstede Zandvoort. Uh, wat betekent dat voor de sportieve jongeren en ouderen? Nou, Steffen van der Pol, die weet daar alles van. En dan gaan we alweer op naar het nieuws. En dan zitten we alweer in de tweede uur. Ja, in de tweede uur dus, beginnen we dus om tien over elf. Dan hebben we uitgenodigd Erik Weijers. Hij is uh, directeur van het circuitpark Zandvoort. En... Uh, Wanneer gaan we de twaalf extra geluidsdagen inwerken? Nou, en dan gaan we hem alles overvragen. Ja, nou ik weet het wel. Dat is ergens in 2011. Dus uh, eigenlijk uh, hoeft Erik dat nog niet meer langs te komen. Nee, hij erg is het ook weer. Kijk, niet. Uh, luisteraars, <lacht> luisteraars, onze ja begint weer meteen bij de hand te. <lacht> Goed, om vijf voor half twaalf is het dan binnenkort Zandvoort en Stichting Rijker. Gast is Jaap Brugman, voorzitter van het behoud van het Zandvoorts cultureel erfgoed. Maar, heb ik me laten vertellen, ook Rob Bossink komt mee. En hij is de penningmeester van ja. deze... Club. En daarna het laatste, het laatste item in Twee uur Goedemorgen Zandvoort is... Uh, er is een nieuwe website, Wat wil Zandvoort? En we vragen natuurlijk ook over de verwikkelingen die er zijn met de voorzitter Gert van Kuik... van de ondernemersvereniging Zandvoort aan de Ex-voorzitter Bawitz. Ja. Over de financiële situatie. Uh, aangaande het muziekpaviljoen in het jaar 2008. En u begrijpt, onze gast is... Virtual Bawitz. Bawitz. Ja, want uh, dat, uh, dat mag wel duidelijk zijn na het uh, stukje in het Haarlandse Dagblad. Hoewel ik hier ook, en ook in uh, ineens Gert van Kuiken ineens uh, voor mijn neus is hier staan. Dus wat dat gaat, uh, lijkt het wel afgesproken werk. Maar goed, we gaan eerst de uh, muziek draaien. Oké. Okay. Ja, dat was hem. Dan uh, London Beat met I've Bean Thinking About You. Ja, luisteraars. 100 jaar. Dit jaar viert Scouting uh, Nederland haar 100-jarig bestaan. Ook de twee Zandvoortse scoutinggroepen, de Buffalo's en Stellenmaar als gaan het vieren met allerlei acties. Bij hun eerste actie Tijd voor Taart werd tijdens de raadsvergadering van 26 januari, jongsleden, een grote taart aangeboden om het 100-jarig bestaan te vieren. Er zullen nog veel acties in stand en ook landelijk volgen, met of zonder taart. Zo'n hoge leeftijd moet natuurlijk gevierd worden. Aangeschoven is Jan Hilko Dietz, secretaris van de Buffalo's. Een hele Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Ja, om met de deur in huis te vallen, wat is het verschil van de scouting 100 jaar geleden en nu? Ja, dat is een heel groot verschil. Um, kijk al naar hoe, hoe het er honderd jaar geleden aan toe ging: geen televisie, geen radio. Al dat soort dingen bestond allemaal nog niet. Nou, Scouting is ook met zijn tijd meegegaan. Um, de kwastjes uh, die aan de sokken hingen, en de korte broeken en uh, de hoeden. Die, nou de hoeden zijn er wel, maar de kwastjes aan de sokken die zijn gelukkig verdwenen, mag ik wel zeggen. Waarvoor diende die eigenlijk? Ja, modieus, denk ik. Oh. En dat was honderd jaar geleden heel erg modieus. Nou, nu gaan we gewoon op de Nike's komen ze naar de, de opkomst, zoals, zoals wij dat zo mooi noemen. Um, maar we dragen gewoon lekker spijkerbroek, normale kleding, wel een uniform. Um, dat is toch altijd wel ingebleven. Dat hoort ook gewoon bij scouting. Allee, ja, de, de activiteiten gaan met de tijd mee. Uh, we doen uh, radio maken, er wordt uh, televisie gemaakt. Heb uh, nee, je dat? Uh, ja, gebeurt allemaal. Intern? Uh, via een uh, intern systeem, neem ik aan? Nou, wij doen het zelf niet uh, iedere week. Um, maar bij bepaalde activiteiten, uh, zoals bij hele grote kampen, uh, die wel eens in, in, in Nederland en uh, over de hele wereld worden gehouden, uh, wordt dan ook uh, televisie gemaakt. Uh, Goed leuk. Dus, uh, dus ja. het hoort er allemaal bij. Ja. Ja. Dus een beetje de, de, de samenleving zoals het nu is, wordt ook binnen scouting uh, gewoon uh, gedaan. Uh, jullie, jullie, j j jij bent van de Buffalo's, maar we hebben natuurlijk ook, uh, hoe heet die? Stellenma's. Uh, uh, Stellenma's, uh, ja dat is, uh, jullie, waar, waar, waar zitten jullie? Wij zitten uh, uh, op Duintjesveldweg, nou zal niet heel veel mensen dat wat zeggen, het is een heel klein Pad is het meer. We zitten achter de Duivenvereniging ah, daar, Pleines, Ja, klein is wel ja, ja, wat ja. meer bekend naast de hockeyvelden. Uh, en uh, Stella Maas Willy Broders zit naast de Manege. En, en allemaal uh, eigen gebouwen? Allemaal eigen gebouwen, absoluut. Ja, wij, uh, wij hebben zelf nog een, een houten gebouw, de, de Buffalo's. En uh, Stella Maas hebben vrij kort een, een heel nieuw gebouw neergezet. Uh, half uh, steen en uh, van binnen hout. Dus uh, dat, uh, dat oogt nog steeds uh, lekker authentiek. En hoe lopen de, de clubs? Allebei de groepen gaan goed, stabiel. Stel Maris hebben iets meer leden dan de Buffalo's, maar dat mag de pret niet drukken. Wij de Buffalo's zelf tellen 70 leden. Um, actieve leden, waarvan een beetje 50-50 qua leeftijd, de, de, de helft is jonger en de helft is, uh, zijn er wat oudere, um, en dan zie je ook maar weer aan dat mensen die uh, vanaf jongs af aan op scouting komen toch heel vaak blijven hangen mm -hmm. en tot, ik uh, nou, geloof het oudste lid is in ieder geval boven de 80 inmiddels ja. um, dus blijven redelijk lang, uh, lang hangen Ik heb wel eens gehoord dus dat jullie ook uh, uh, op kamp gaan naar het buitenland en dan hikes houden uh, kan je daar wat meer van, dat is iets nieuws hè? Ja, nou ja, hikes bestaan al een, een hele tijd. Alleen uh, het, het, de naam hike is niet heel erg bekend. Hike staat voor het lopen van een tocht. Zo hebben wij, uh, vorig jaar, uh, zijn we vorig jaar naar Engeland geweest. We hebben een zustergroep, de Barn Owls. En uh, daar gaan wij eens in de zoveel tijd, uh, proberen wij daar op bezoek te gaan. Uh, eens in de vier jaar gaan wij naar Engeland en eens in de vier jaar komen zij bij ons terecht. Dus Leuk. om het jaar zien we elkaar. En uh, deze activiteit was in, uh, in Engeland bij hun uh, eigen uh, scoutinggroep in de buurt. En dan hebben we inderdaad uh, tochten gelopen over de Yorkshire Moors. Heel mooi natuurgebied, een beetje te vergelijken met uh, de Veluwe. Ik ken het. Ja, ja, ja, erg mooi. Heel uitgestrekt en je kan daar echt vier uur lang... Uh, Recht doorlopen en niks tegenkomen behalve schapen. Uh, schapen. Heel, ja. heel, heel, heel veel schapen. Ja, mooi. Waar was dat uh, waar jullie dat uh, toen de tijd hebben gedaan? In, uh, ja, de Moors. De, de Moors. Maar welke plaatsen moet ik dan aan denken? Um, ga ik even heel goed denken. Hij dat is in Devon, hè? Nee dat, nee, in nee, nee, nee, nee, nee, dat is in Noord-Engeland. Nee, dat is in Noord-Engeland. Het zit een beetje bij York in de buurt. Oké, okay, daar In het midden hangt het. Oké, dus daar... daar uh, maar dat, dat is een uitstap... Dat kan dus een keer gebeuren. Dat jullie dat, ja, uh, ja, we proberen het een beetje te variëren. Ook qua kosten. Een, een kamp naar het buitenland is toch wat duurder dan een kamp ja. uh, hier in Nederland. Dus we proberen ja, ja. een beetje de balans in te houden. Dit jaar gaan we dan gewoon in Nederland weer een, een kamp houden. En ja, we proberen toch wel een wel te maken. Wat is daar Goed. anders aan uh, om dat zo te doen? Kamer... Juist, uh, de, is dat voor, voor de mensen die lid zijn van de vereniging om juist ook... Iets anders dan uh, een beetje het veilige Nederland uh, te Ja, absoluut. Uh, um, uh, ja, in het buitenland heb je toch te maken met andere zaken. Zoals een, een andere taal, een uh, andere uh, manier uh, van andere omgang. Mensen, andere mensen natuurlijk. Andere mensen, absoluut. Ja. En dat is toch voor, ook voor de, voor de kinderen heel leuk om te ervaren hoe dat mm. dan is. En als je met je ouders naar het buitenland gaat, dan is het toch, toch net even anders. Dan word je beschermd. En als je dan een restaurantje ingaat, dan hoef je zelf niks te zeggen. Dan nee. doen je ouders dat. En bij ons zeggen we, je gaat de winkel in, je moet je eigen boodschappen halen en je moet het ook zelf afrekenen. Ja. Dus zorg er maar voor dat je verstaanbaar uh, uh, wordt voor degene aan de kast. Ja. Hey, even terugkomend op afgelopen dinsdag. Jullie zijn uh, met een grote taart naar het gemeentehuis gegaan. Vertel, hoe ging dat? Nou, um, uh, Scouting Nederland uh, organiseert de actie Tijd voor Taart. Um, dat betekent dat uh, alle scoutinggroepen uh, in Nederland uh, gezamenlijk per gemeente een, een taart mogen aanbieden. Uh, daar hebben we een speciale taartbond voor gekregen... zodat iedere groep zelf een echte scoutingtaart op kon halen. En die kon overhandigd worden aan, uh, aan de burgemeester. Nou, en dat, dat uh, hebben jullie gedaan? Dat hebben wij uh, ook uh, mogen en, doen. En was het... Uh... Het was een apart sfeertje. Uh, uh, bij ons ging het, uh, uh, ging het helemaal vlekkeloos Alleen uh, om ons heen waren wat ondernemers uh, ja. te zien in uh, blauwe, blauwe pakjes. Dus het was even schrikken voor de kinderen... Um, ja, was dat was uh, het een en ander aan de hand. Daar, dat kun je wel stellen. Ik heb het op de radio gehoord. Maar het was eigenlijk een beetje schandalig. Wat de, de, wat de hoerika daar meende. Maar goed, daar praten we niet over. Maar, maar wij, wij hebben er gelukkig <laughs> geen last gehad nee, van. Nee, maar als uh, jullie as gedragen. Ja, ja. Maar jullie hebben wel meteen een indruk van de horeca gekregen, natuurlijk. Ja, hoor, ja, ja. ja. Ik mag er zelf ook graag komen. Dus goed. Het <laughs> stond goed. Er stond geloof ik iets op: van onzin in zandvoort. Zoiets ja, stond erop. Nou, maar ja, goed. goed, maar. Niet op de taart. Taart. Dat stond niet op de taart nee. nee, nee. nee. Ik denk dat ik denk dat dan de burgemeester had gezegd. Hier heb je hem weer ja, terug. Uh, midden in het ja, gezicht. Ik heb hem zo snel opgegeten. <laughs> hey, uh, jullie, jullie kwa kwamen met een taart naar binnen, natuurlijk. En die werd natuurlijk in ontvangst genomen. Ja, waarom niet? En hebben jullie nog een cadeautje teruggekregen? Nou, daar waren wij wel heel uh, gelukkig mee. Terwijl de auto bijna uh, achter ons. Uh, tegen een muurtje aanrijdt. <laughs> wat sensatie. Um, ja, we hebben er zeker wat voor teruggekregen. Hadden wij niet verwacht. Um, want da daar gaat het natuurlijk niet om. Om, om cadeaus. Maar uh, als verrassing kregen wij een, een bijl en een zaag. Een hamer. Uh, een thermometer. Allemaal uh, attributen om, uh, ja, om, om scouting toch weer eventjes wat, uh, wat op te vleuren, zal ik maar zeggen. Leuk. Ja, leuk. leuk. Uh, is de burgemeester trouwens al eens bij jullie op, uh, op bezoek geweest? Hij is zelf, voor zover ik weet, nog niet op de groep geweest. Um, maar hij heeft wel bij verschillende activiteiten heeft hij getoond dat hij erg scouting-minded is. En hij weet er ook best wel veel van. Okay. Zou hij zelf padvinder zijn geweest? Dat weet ik volgens mij niet. Oh, van, okay, ik goed. heb het volgens mij wel een keer gevraagd, maar voor zover ik weet het niet. Hey, uh, heel wat anders. Uh, we hebben het nu over 100 jaar scouting Nederland. Hè? Maar hoe oud uh, uh, is jullie... Uh... Hoe oud zijn de, de buffalo's eigenlijk? Nou, ik heb hem snel even uitgerekt, want ik had hem natuurlijk al uh, verwacht. Al... <laughs> we bestaan sinds 45, 1945, dus uh, we zitten nu op 65 jaar uh, alweer. Dat is een behoorlijke tijd. Jullie maar... zijn dus ouder als uh, Stella Maris hè? Uh, we zijn hè? iets ouder. Ja, Het want die zijn niet heel veel. Die zijn geloof ik in 1948 uh, in begonnen. Ja, klopt. Ja. klopt ja. In een bunker. Ja, wij zijn uh, begonnen uh, bij uh, wat nu Friet is, geloof ik. Uh, of oh. daar hebben we gezeten onder andere. En nog uh, waar uh, CFM heeft gezeten, daar uh, Gasthuisplein. boven, Gasthuisplein. Oh. Ja. Daar hebben we ook nog uh, onderdak gehad. Dat heb ik zelf natuurlijk niet meegemaakt. Ik ben zelf nog niet, uh, niet van die leeftijd. En je dat nou? Nee, ja, ja, onverzellig ja. jongen. Nog onder de 30. Dus, okay. uh, <laughs> oh, dat wordt het moeilijk straks met de AOW, mag Ja. <laughs> nou, je vertelt al, jullie, jullie honk is eigenlijk op het euh, binnenterrein van het circuit. Hè? Ja. Goed. Uh, het komende jaar 100 jaar en uh, er staat in de aankondiging dat er allerlei uh, activiteiten gaan plaatsvinden. Wat gaan jullie zo wel doen? Ja, zeker. 100 jaar moet natuurlijk goed, uh, goed gevierd worden. We hebben onze eigen activiteiten, maar we hebben ook activiteiten vanuit Scouting Nederland. Een eigen activiteit bijvoorbeeld is het keurmerk 100. Dat is opgezet om te proberen om iets met het getal 100 te doen en daarbij de maatschappij te betrekken. Dus denk aan 100 ballonnen oplaten, 100 sneeuwpoppen maken, dat is laatste gebeurt. Dat soort activiteiten en dat gaan wij doen op 6 juni. Je zou bijvoorbeeld ook 100 flessenpostjes kunnen maken? Ja, precies, Ja, nou, misschien kunnen we hem wel, wel meenemen. Ik vind het geen gek ja. idee. Want, want er zijn nog meer dingen die jullie de komende tijd gaan doen. Jazeker, we, gaan, ja. uh, we hebben dan ook nog onze eigen open dag. heeft dan niet zo heel veel met 100 jaar scouting ja. te maken, maar we gaan het wel erin uh, in verweven. Dat is 10 april. Mm -hmm. We hebben een uh, Scouts Today activiteit in, uh, in Utrecht. Op 15 mei komen alle scouts komen, uh, tezamen in, uh, in een hele grote uh, stadion uh, in Utrecht. Mm -hmm. En we hebben de Beverdoedag, dat is voor de kleintjes, op 12 juni. En we hebben ook nog uh, van 26 juni tot met 4 augustus de Jup Jam. Wat is dat? Niet de Japjum uh, zoals nee. het wordt genoemd, maar uh, de Jubileum Jamborette. Dat is een heel groot scoutingkamp uh, wat uh, tien dagen duurt. En daar kom, komt iedereen bij elkaar om, uh, om allerlei activiteiten te doen en om elkaar uh, beter en, te kennen. En uh, waar is dat weer in Spaarwoude? Uh, even uit mijn hoofd is dat uh, volgens mij in Bokstel. In ieder geval een, een eentje uit de buurt. Um, ja, ook weer leuk natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, mooie omgeving. Er, wordt, er is al vaker wat, wat scoutingactiviteiten in die regio gedaan. Dus het is ook helemaal op, uh, opgericht om het uh, ja, goed te kunnen verzorgen. Ja. Dus, uh, ja. Nou, leuk. Ja, we weten dus in ieder geval wat jullie, uh, wat jullie dus gaan doen uh, wat betreft het 100-jarig bestaan als het gaat om de scouting Nederland. Absoluut. Want daar uh, behoren jullie toe. Ja, ja ik... Ik dank je gewoon ik, hartelijk voor je komst. Nou, ik wilde nog één dingetje, dingetje ja, vragen. Ja, Alle, uh, nie, nieuwe leden, Kunnen daar, bij jullie zitten daar zowel jongens als meisjes op of niet? Ja, wij zijn een gemengde groep. Ja. Um, en wij beginnen van de leeftijd vanaf vier jaar. Uh -huh. ja, en tot 99, 99 jaar of ouder. Um, en wij draaien op zaterdag. Uh -huh. We beginnen om twee uur. en uh, Van twee tot vier. En de wat oudere draaien van twee tot vijf. En de, de leeftijdsgroep vanaf 15 jaar begint om uh, 6 jaar. Je, je, je dus en je kan wat. zo komen kijken bij jullie? Ja, je mag gewoon binnenkomen vallen. Uh, je mag uh, drie keer komen kijken. Uh, daar zitten geen kosten aan verbonden, geen verplichtingen. Kom gewoon lekker langs. Uh, bevalt het je, dan uh, kun je blijven en uh, vindt niks. Nou, ook geen probleem. Kan ook. Uh, waar, waar kunnen ze informatie krijgen? Uh, ze kunnen uh, onze website bezoeken: www.debuffalo's.nl en dan de met T-H-E. Engelse manier. En daarnaast kunnen ze natuurlijk ook altijd even uh, langskomen. En op de website staat natuurlijk ook een mailadres, telefoonnummers. En uh, dat moet altijd wel lukken om uh, contact te krijgen. Nou, uh, ouders, uh, luisteraars, als jullie zin hebben om uh, eens bij de Buffalo's of naar uh, Salamaris ja, willen worden te gaan, dan uh, zijn jullie op zaterdag... Uh... Middag, van harte welkom. Ja, en, en nog één ding: waar is dat bij de Buffalo's? De Buffalo's zitten Duintjesveldweg, achter uh, de duivenvereniging Plein. Daar, daar, Velden. ja. ja. ja oké, okay, daar, daar, daar uh, zijn jullie uh, te vinden. Goed. Nou, dan, dank je. Tenzij zijn jij niks meer. Uh, te ik heb niets meer te vragen. <laughs> nee, oké, okay, dan, dank ik je hartelijk voor je komst. Heel graag gedaan. En graag tot een andere keer. Tot dan. strotje van uh, Duffy was dat. Ik dacht heel even bij het begin van, dit is Marianne Rosenberg en wie doe, maar het bleek dus toch heel erg iets anders uh, te zijn. Maar goed, we gaan uh, weer verder, Hans. Ja, um, sinds dit jaar neemt Tendem deel in het loket Zandvoort. Elke donderdagochtend is Hattie van Halder aanwezig in loket Zandvoort. Hattie van Halder is mantelzorgmakelaar bij Tandem en ook actief in de loket in Haarlem. Indien mantelzorg vragen hebben, over hun mantelzorgsituatie kunnen zij terecht bij Loket Zandvoort. Ook op de dagen dat Hattie Halder niet aanwezig is. Ja, dames en heren, luisteraars, aangeschoven is. Wil ik de weer van de organisatie Tandem. En dan heb ik als item... Waar kan je als mantelzorger in Zandvoort terecht met je vragen? En dan begin ik, welkom. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja. Uh, ja, wat is Tandem? Wat is Tandem, ja... Tendem is een non-profit organisatie. Dat houdt in dat wij geen winst maken. Wij krijgen een subsidie van onder andere de gemeente Zandvoort om mantelzorgers te ondersteunen. En nou ja, dat doen wij op verschillende manieren. Met onder meer, dus de mantelzorgmakelaars zoals u dat net al noemde. Ja, ja. en wat kan dan Tendem voor zo'n zo mantelzorg betekenen? Um, nou, we. Vooral veel informatie en advies. Wij kunnen mensen adviseren over een situatie van... Uh, hoe staat u erin? Houdt u het nog vol? Wat kunnen we eraan doen om het voor u te verlichten? Uh, we kunnen een, mansoor, of een vrijwilliger inzetten vrijwilliger kan even de taken van de mandzorger overnemen... zodat de mandzorger even iets voor zichzelf kan doen. Want naarmate de zorg intensiever wordt... kan het zo zijn dat de mandzorger ja, niet meer zo makkelijk de deur uit kan. Hè? Of, of even gewoon s'avonds naar een club toe kan. Mm -hmm. nou, daar kunnen we eventueel vrijwilligers op inzetten. Wij werken daarin ook wel samen met Pluspunt Zandvoort. Dat heet nu ook Zandvoort, als ik het goed heb. Ja, die hebt ook Zandvoort. vrijwilligers waarin ook, uh, ja, die ook ingezet kunnen worden. Want uh, de vrijwilligers hier in Zandvoort er zijn er meer... dan dat dat Tandem in Zandvoort heeft. Ja, ja. Dus die doen dat werk ook wel. En we hebben cursussen. Lotgenootgroepen groep gaat binnenkort kan kan starten. Je, Kun je eventjes, nog, sorry, kan je je eventjes nog, nog vertellen wat eigenlijk een mantelzorger precies is? Ja, nou, dat is misschien ook wel goed inderdaad. Ik merk wel dat steeds meer mensen weten wat het is, maar uh, niet iedereen herkent zich als mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand uit zijn directe omgeving. Vaak is het familie, dus zorg voor een partner, een zorg voor een ouder of voor je eigen kind. Maar het kan ook zo zijn dat je op een gegeven moment besloten hebt om voor je buurvrouw te zorgen of voor een hele goede vriendin. En dan Gaat het om de zorg voor iemand die chronisch ziek is of een beperking heeft? En ook wat intensiever is dan gebruikelijk. He, als iemand een keer ziek is, dan ga je best wel een paar sinaasappeltjes uitpersen en een boodschapje doen. Dat noemen we dan nog niet direct manszorg. Maar als het voor langere tijd is, voor meerdere maanden, en het gaat om echt meerdere uren per dag of per week hebben we het over mantelzorg. Ja. Ja, ja. Merken jullie trouwens wel dat dat een beetje wat meer aantrekt? Dat de mensen toch zich toch geroepen voelen om juist dit te gaan doen? Ik heb me ook ja. laten vertellen van... nou ja, er zijn mensen vanwege de financiële crisis die nu ineens van... ja, we zijn onthand en we gaan toch maar iets uh, doen voor onze medemens. Nou, het is meer zo dat een mantelzorger, dat een mantelzorger zijn... Dat overkomt je meer. Je doet het omdat je partner bijvoorbeeld opeens ziek wordt. Of omdat uh, je moeder dement wordt. Ja. Um, dus het is niet zozeer dat je echt op een bepaald moment kan zeggen van goh. Ik ga nu nou, eens mantelzorger, mantelzorger nee, nee, nee, nee, nee. Oké, okay. Het is, het, het is een, dus een automatisme. Het wordt op je weg gezet. Min of meer. Je doet het vaak omdat je je verplicht ertoe voelt. Of omdat je natuurlijk een bepaalde relatie hebt met iemand. Mm -hmm. Wat we wel merken is dat mensen uh, door veranderingen in de AWBZ. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Meer onder druk komen te staan. Omdat uh, meer ondersteuning wegvalt. Dus de manszorger wordt weer meer geacht. Uh, bepaalde hulp te verlenen, zorg te verlenen die ze in eerste instantie niet hoefden te verlenen. Ja, ja, dat is in het kader van de, van de bezuinigingen natuurlijk. We ja. nou, hebben laatst gelezen dus dat er ook steeds meer jonge mantelzorgers komen. Uh, hoe kan Tenden juist deze jonge mensen ja. die ook mantelzorg moeten gaan doen, helpen? Ja, nou ja, jonge mantelzorgers waren er eigenlijk altijd. Um, je kan zeggen op het moment dat een kind opgroeit met een chronisch zieke ouder. Of een broertje of zusje heeft die een beperking heeft. En het kind wordt ook geacht daar een bijdrage in te leveren. He, dat gewoon door omstandigheden ook misschien dingen in huis moet doen. Uh, soms misschien de ouder moet helpen bij bepaalde dingen. Met, met bijvoorbeeld aankleden of wat dan ook. Um, dan heb je het over een jonge manszorger. Hoeft niet altijd een probleem te zijn. Dus ik bedoel, een kind kan daar ook door groeien. Maar wanneer het belemmering heeft op school, op sociale contacten. Um, dan kan het wel een probleem zijn. Mm -hmm. Het is voor ons wel... Heel moeilijke groep, en niet alleen voor ons, in heel Nederland, een moeilijke groep om te bereiken. Wordt maar daarom... maar uh, wat ik al vraag, hoe, hoe, hoe kan je die dan helpen? Ja, nou wij uh, zijn onder andere in Heemstede al begonnen. Ja. In uh, Zandvoort uh, ligt dat nog op de plank, zal ik maar even zeggen. Via scholen proberen wij ze te vinden. Hm. De middelbare scholen in eerste instantie gebruiken we daarvoor. op het moment dat wij ze hebben gevonden, zal ik maar zeggen, dan uh, kijken we samen met de manszorger welk aanbod geschikt is. Want zoals wij nu bijvoorbeeld de lotgenoot geroepen hebben, is voor jongeren, jongeren niet ja, echt geschikt. Nee, die willen nee. niet alleen maar praten, die willen vooral doen. Ja. Ja. Wat is dus meestal gebeurt is dat er gewoon activiteiten ondernomen worden met de jongeren. Dat kan uh, zeilen zijn, survival zijn, samen een film maken. En dan komt tijdens het maken, tijdens die activiteit, de problematiek naar voren. en wordt dat besproken met die jongeren. Ja, oh, want, want ja. dat is nou juist ook meteen het volgende wat ik wil weten. Is als dat zo'n jongere mantelzorger dan nou ineens... Ja, je zegt het net zelf al. Hè? Sociale contacten zouden eronder kunnen leiden. Schoolprestaties ja. zouden onder druk komen staan. Dat je zegt, hé hey, hoor, uh, gaat niet helemaal hè. goed. Kan dat ook binnen die groep dan met al die andere mantelzorgers ook besproken worden? En gezegd ja, worden van en wijzen op van, nou het gaat toch niet zo helemaal zoals het nee, zou moeten. Nee, kijk, en je kan het natuurlijk niet alleen met de jongeren aanpakken. Dat ja. moet met school, dat moet met de ouders. Dat moet dat met moet iedereen kunnen. Precies. Ja. En um, je zal moeten kijken naar de situatie thuis. Wat er daarin kan veranderen om de zorg voor die man, zorg voor die, die jongeren te verlichten. Want het kan zo zijn dat hij um, zich alleen al heel veel zorgen maakt. Ja, maar nu, nu heb je het alleen over jongeren... maar het, ja. het zou net zo goed ook kunnen zijn bij een andere leeftijdsgroep. Van mensen die dus helemaal ineens afkeren van maatschappij. Dat zou ook natuurlijk nog kunnen. Uh, hoe bedoel je dat? Nou Helemaal gefocust zijn op het, op het zorgverlenen ja. van. Nee, dat, dat zie je veel. Uh, zeker wanneer degene die de zorg nodig heeft. Ja. Zelf ook op een gegeven moment sociale contacten af gaat houden. Of niet meer in staat is tot het onderhouden van sociale contacten. Ja. Zoals bijvoorbeeld met dementie. Of bijvoorbeeld wanneer iemand een hersenbloeding heeft gehad. Heeft dat ook ze weerselig op de mantelzorger. Want ja. die uh, vindt het natuurlijk ook moeilijk dan. Om uh, dat wel vol te houden. Ziet ook dat mensen om hen heen. Afhaken, omdat ze het te ingewikkeld vinden of te okay, moeilijk vinden. Mm -hmm. En dan moet je echt uitkijken of die mandzorg zelf ook niet in een isolement raakt. En ook wat je dan ziet is op het moment dat die zorg ophoudt. Ja dat hij dan heel veel moeite heeft om zijn eigen leven ja, op te zit pakken. Het, ja. Zit daar dan een soort, van, een soort van waakfunctie dan ook bij jullie allemaal ingebouwd? Zeker als ze bij dat, ons... Dat, uh, ja, dat zeker, jullie dat ergens in een manifest of zo hebben vastgelegd? Nou, sowieso bestaat er een manifest. Dat ja. is door de landelijke vereniging met zo uh, vastgelegd. Um, maar op het moment dat de manzorg bij ons in beeld komt, wordt hij begeleid. Mm -hmm. um, door de manzorgconsulent. Dat is iemand die echt heel erg kijkt naar dat sociaal-emotionele aspect bij de ja. mantelzorgen. En die zal daar altijd oog voor hebben. Want daar ligt natuurlijk het zwaartepunt, denk ik ook. Hè? Het sociaal-emotionele ja, uh, nou, verhaal. In eerste eigenlijk. instantie is het vaak zo dat de consulent... De instapt. Ja. Die gaat kijken: van hoe ziet de situatie eruit? Wat moeten we eventueel verbeteren? Waarin kunnen we de zorg verlichten? En op een later moment komt de makelaar, of soms direct, dat ligt er een beetje aan de situatie, of worden er vrijwilligers ingezet, of wordt er een ander aanbod aangeboden, of contact gezocht met andere organisaties. Je zei het al eigenlijk een beetje, we hadden het over. Mantelzorgmakelaar. Ik had, ja. Tot voor kort had ik daar nog nooit van nee, gehoord. Nee hoor, je bent niet de enige. En, <laughs> uh, ja, ik wil er eigenlijk even op terugkomen: dat je even toelicht wat kan deze voor je kan betekenen? Wat, ja. wat, wat is het eigenlijk? Nou, wij merken wel dat, uh, dat er best een grote behoefte is bij mensen. Uh, wat de mantelzorgmakelaar kan, is uh, regeltaken overnemen. Van de manszorger. Kijk, een manszorger heeft heel veel taken. Hè, op het gebied van de verzorging, in de huishouding. Uh, meegaan naar een dokter. Nou, dat soort taken heeft hij allemaal. Al. Maar wat er vaak bij komt. is dingen regelen. Mm -hmm. De huishoudelijke hulp die moet komen. aanpassing in huis. indicaties die moeten aangevraagd worden. Ah, ja. administratie. En dat neemt nou, hij dan ook en dan, soort. Ja, die. die, die uh, stel bijvoorbeeld ook iemand heeft uh, in huis. een traplift aangevraagd. en dat schiet maar niet op. Is hem nog steeds niet vrijgegeven. Iemand is nog steeds aan het wachten tot dat nou allemaal goed komt. Kan er eigenlijk ook niet uitkomen van hoe werkt het dan allemaal. Kan de man dat overnemen. Kan contact zoeken met de betreffende instantie. En nagaan van hoe is nou de stand van zaken. Ja, en waarom ja. is het nou nog niet gelukt. En nee. uh, Weet ook welke mogelijkheden er allemaal zijn. Ja, welke weg, vergoedingen eigenlijk. er zijn. Welke ja. regelingen er zijn. Ja. Dat weet mensen ook niet altijd Wel natuurlijk. Ja, hè? Ja, welke ja, ja, ja. mogelijkheden er zijn. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik denk dat het een hele, hele goede functie is. Ja, zeker. En, en zeker een enorme hulp. Uh, waar en hoe moet je je registreren eigenlijk om bij zo iemand uh, ja. te komen? Nou, het kan in ieder geval bij Tandem. Tandem uh, is bereikbaar via onze website www.tandemzorg.nl of telefonisch. Maar een goede plek is ook het loket Zandvoort. Uh -huh. U zei het net al bij de intro. Uh, mensen, de manzorgers kunnen naar loket Zandvoort voor de manzorgmakelaar. Maar ze hoeven niet alleen te komen wanneer die er is. Ook op de andere dagen weet Loket Zandvoort uh, wat ze kunnen met de mantelzorg, zeg maar, ja. welk aanbod er is. En zullen indien nodig doorverwijzen naar ons, naar Tendem. Oké, okay, uh, ja. Ik heb hier uh, gelezen, uh, er is een mantelzorgattentie uh, uitgedeeld ja, in Zandvoort. Wat was die attentie eigenlijk? Het was een, uh, een uh, irischeck. Van 15 euro. Uh, daar zitten wij verder in. Daar hebben wij eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Behalve dat wij de adressen beschikbaar hebben gesteld. Die bij ons al van de mensen die al bij ons bekend zijn. Die al eerder hebben gereageerd op een actie. En uh, wij hebben ervoor gezorgd dat die, die attentie bij de mensen kwam. Maar kwam dus inderdaad van de gemeente. En uh, mansovers die nog niet bekend zijn bij Tandem kunnen zich nog tot eind februari uh, laten registreren. En kunnen eventueel ook natuurlijk, gebruik maken indien ze daar behoefte aan hebben aan onze ondersteuning. En krijgen ook de attentie. Hé, hey, een, een, een gemeen vraagje. Uh, er is, je zegt dat er een bon is uitgegeven voor 15 euro. Hè? Ja. En ik heb dat toevallig ook gelezen. Ja. Maar er was, uh, voor 300 mensen was er 35 euro begroot. Ja. Waar, is ja. die, waar is die al andere 20 euro gebleven? Ja, nou toevallig hoorde ik net van iemand hier inderdaad dat uh, dat ergens te lezen was. Nee, het staat ik... gewoon in de begroting van de gemeente. In de begroting, Zandvoort. nou, ik, ik heb dat niet gelezen. Um, het zou heel goed kunnen, maar dan moet u niet aan mij vragen. Nou ja, goed, <laughs> ik misschien we, wist u een reden. Want, uh... nee, nee, ik zou dat niet durven zeggen. Oké. Okay. Nee. Uh, nog zo'n vraag. Uh, Zandvoort heeft de Zandvoortse WMO-krant 2010 verspreid. Waarom staat Tandem daar niet in? Ja, ook zo'n goede vraag. Ik durf het u niet te zeggen. Ik ben uh, enigszins Maar u gaat er uh, natuurlijk verbaasd. wel even achteraan, hè? Heb ik, wel ja, heb ik het net al nou, gezegd Ik ben, iemand ik ben, ben benieuwd ja. naar die twee tientjes die uh, ken ik de gemeente, <laughs> ja, uh, weet ik voor wat. Ik durf het u niet te zeggen. Uh, ja, en waarom ze niet in die krant staan, uh, dat is natuurlijk, dat is mag niet meer gebeuren wonderlijk. natuurlijk. Nee, dat is gaan we, ik ga daarvoor zorgen. Dat is ook mijn functie om te zorgen dat wij zichtbaar Goed. zijn. En daar heb ik in gefaald. Uh, nou, nee. <laughs> dat ik niet zeggen. Malen <laughs> is een groot woord. <laughs> nee, okay, maar het, ik wist nou, er niet van dat die krant uh, uit ging komen. Dus. Nee, die is al uitgekomen. Ja, precies. Hij, ja, hij is inmiddels al. uitgekomen. Goed, nou bedankt. Ik heb hier nog opgeschreven. Loket Sanford is van maandag uh, tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur 30. Louis-Davidstraat, 17 Gemeenschapshuis. En het telefoonnummer is 023 57 40 450. Dus daar kan je dan terecht. Ja. Bedankt dat je het een Heel en ander bedankt voor de tijd. Oké, okay, goed. Tot, Tot de volgende is. keer came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for a new it And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and a silver spoon, little boy blue and the man. When you're coming home, Dad, I don't know when But we'll get together then, son You know we'll have a good time then Well, my son turned 10 just the other day He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play I said, not today, I got a lot to do, he said, that's okay, and then he walked away, but he smile never ended And said, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm On the Griddle. Nou, het uh, werd ooit nog eens een keer uitgevoerd door Ugly Kid Joe. Dat is dan dus zeg maar de gejatte versie. En dit is dan uh, sch schijnbaar uh, de originele versie van Garfunkel. Simon en Garfunkel. Ik geloof er helemaal niks van. Maar goed, het zal, uh, het, zal, uh, het zal best wel zijn. Nou ja, goed. Het is in ieder geval twaalf minuten over half elf. Uh, en Hans, want uh, we hebben weer een gast ja, tegenover uh, ons zitten. ja. Uh, deze maand zullen 1200 senioren tussen de 65 en 75 jaar een brief ontvangen van de gemeente Zandvoort. Waarin ze uitgenodigd worden om mee te doen aan de fitheidstest. Hoe zit Twintig... het met jouw fitheid Hans? Daar praten we niet over. <lacht> Laat, laten we het daar meteen over gaan hebben. Op 20 februari, op 20 februari in de te Zandvoort. Het Galm Plus project heeft als doel om meer senioren aan het bewegen te krijgen en te houden. Senioren kunnen gedurende een periode van een half jaar herhaaldelijk hun fitheid laten meten. Deelnemen aan het bewegingsintroductieprogramma. Gericht advies geadviseerd worden met betrekking tot de ondernemers sportieve activiteiten. Ja, uit. Ja. Aangeschoven is Stefan van der Pol. En wij hebben als item wat kan sportservice Heemstede Zandvoort betekenen voor sportieve jongeren en sportieve ouderen. Ja. Welkom. Dankjewel. Ik ja. denk dat ik klaar ben en ik denk dat ik nou, naast kan. Je hoeft al niks meer te zeggen. Ja, het is, uh... Nou, dat laat ik het... nog genoeg over ja. hoor. Sorry, wat is in het kort sportservice en voor wie is het? In het kort. Uh, zo, um, het sportservice Heemstede Zandvoort. Dat uh, is een organisatie adviesbureau in de sport. En wat we doen is uh, sportstimuleringsprojecten in Zandvoort voor jeugd, jongeren en ouderen. Okay. Heel in het kort. Jeugd, uh, jongeren en, en ouderen. Ja, het is wel heel erg uh, dapper dat je dat zo even ja. uit je Ik kan me herinneren, ik heb een uh, jaar of twee geleden in de Corvus Sporthal heb ik meegenomen aan zo'n zo test. Ja. Uh, Toen was je waarschijnlijk tussen de 55 en 65 jaar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja toen, ja. Ja, ja. Toen ja, toen wel. Toen wel. Toen wel, ik, wel. ik heb nu al een jaar AOW. Ik heb trouwens uh, 1,95 ja? opslag gekregen. 1,95 opslag? per opslag per maand. Hè. Per maand. Ja, bruto. Ja. <laughs> ja. En eh, dat is nou net genoeg zeker om, om bij Je hem... Het test niet die kost 3 euro. Dus ja, Sorry, helaas. Je, je, je zei het al. Hè? Want er, natuurlijk, die galmtest is voor, uh, voor mensen uh, tussen de 55. Nee, nee, nee, nee. Oh. nee. Dus de 65 en 75 jaar. O, nou, en dat klopt ook wel. Maar hij is in uh, categorie ouder. We hebben daarvoor drie jaar hebben we 55 tot 65 jaar gedaan. Was, was toen eigenlijk de, de opkomst? Hoe was die opkomst? Nou, ik denk dat we per test 150 man hadden die kwamen testen. En er bleven zo'n 40 man uh, over in het introductie programma, ja. Dus die 12 weken. En daarna hebben veelal mensen gewoon uh, hun plek gevonden in zandvoort zijn of zijn gaan sporten, of hebben gezegd, ja, de sport, het is toch niet zoveel voor mij. En uh, ik, uh, ik, ik ga kijken of ik iets anders, een andere hobby kan vinden. Maar ja, kun je, met alle respect ja. daarvoor. Ja. Maar kun je er ook iets uit afleiden dat, uh, dat hoe het gesteld is met de fitheid van uh, de senior, bij dat soort uh, gelegenheden, ook bij zo'n galm project? Mm. Kunnen jullie, ja ze zeggen wel eens Heel leuk Meten is weten yeah. ja, Meten jullie dat überhaupt Of uh, zeggen jullie nou van ja, Nou nee, we meten nee. het niet We vinden het gewoon lekker uh, Dat die uh, ouderen of senioren Om het dan maar even met alle respect te zeggen yeah. Netjes uh, een sport. Uh, ja, nou, wat, als het we, wat we kunnen meten. Wat we, waar we eigenlijk vanuit gaan, dat zijn de medelandelijke landelijke cijfers en de medische van de GGD. En dan zien we dat uh, jeugd, jongeren en ouderen. Uh, te weinig spo zouden sporten in Zandvoort. En ja. dat klopt natuurlijk ook wel over de grote linie. Maar als we kijken specifiek naar de doelgroepen die we uitnodigen. Ja. en dat zijn dus echt de Innik of Twinser. Um, voor het galen project hebben we Zandvoort opgedeeld in tweeën. In tweeën? In tweeën, ja. dus... Uh, Zandvoort Noord en Zandvoort maar, Centrum? Zandvoort Noord en Zandvoort Centrum. En daar hebben we een streep erin getrokken. En waar die precies ligt, dat kan je niet zeggen. Maar zeg maar zo'n 12... Nou, boven het spoor is Noord. En onder het het spoor, dat is allemaal Dresden. Juist. Ja. Nou, nu hebben we Noord uitgenodigd en 1200 mensen. En daar reageren. van die 1200 mensen, reageert ongeveer 10 Dus 120. En, ja. Hm. Uh, nou ja, mensen die dan aangeven dat ze mee willen doen. Ja, ja. En... Um, Mensen die niet mee willen doen, dat zijn er op dit moment, want je moet je ook aan kunnen geven... ...dat zijn er op dit moment die akmeheugelijks 450. Nou, dat gaat om verschillende uh, redenen. De een zegt ik ben druk, de ander zegt ik ben op vakantie. Want ja, dat is het ook voor deze doelgroep. Ik mm -hmm. of over het algemeen lekker in het buitenland en die gaan daar overwinteren. Um, en de ander zegt nou, ik beweeg al genoeg, dus het zijn er ook al uh, wat, uh, wat mensen. Um, dus wat ik zeg, er zitten zo rond de, de 150, 170 man die daadwerkelijk op de fit-testen uh, komen... En daarmee gaan we actief aan de slag. Wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat, wat is dat eigenlijk, die, die gan-fitheidstest? Wat houdt dat eigenlijk in? Nou, We zijn net al in de introductieprogramma gaf het al en Galm, uh, we doen de FIT-test. En de FIT-test zit er gewoon een aantal testen. Als je binnenkomt vragen we eerst om je een formulier in te laten vullen. In het formulier moeten moet we even weten of er beperkingen zijn waar we rekening mee moeten houden. En daar ga je een aantal vijftiental uh, stations af. We beginnen bij een testarts. Uh, al mocht het nodig zijn, mocht blijkbaar het formulier dat je bijvoorbeeld hartklachten hebt of reuma-klachten Of andere soorten klachten waar we rekening mee moeten houden. Dan moet je eerst gestuurd naar de huisarts. Er zit daar een huisarts in de, een van de kleedkamers. Die gaat dan even gesprek aan van, uh, wat, uh, waar moeten we rekening mee houden? Welke we het testen je beter niet doen? Ja, dan ook ja. Dat kunt u beter wel doen. En dan ga je het uh, testcircuit in. Nou, er zijn de 12 testjes. Moet je denken aan lengte, gewicht, uh, reactietest. Uh, um, hoe noem je dat? Uh, sit and reach. Dus dat is zo'n... Um dan moet je op je billen zitten, veen en veen vooruit en dan moet je een schuifje vooruit drukken. En dan weet je wat de lenigheid van je rug is. Uh, er zit een wandeltest in, uh, er zit een uh, bloeddrukmetingstest in. Uh, nou ja, en zo zijn er nog een aantal testen die we gedurende de dag doen. Aan het eind eindig je bij adviseurs. Daar zitten drie of vier adviseurs. En uh, samen met u gaan we kijken op basis van uh, nou ja, de testgegevens. Welke activiteiten er uh, mogelijk geschikt zijn in Zandvoort om daaraan uh, aan deel te nemen. Mm -hmm. en we een aantal bestaande activiteiten hebben we daarvoor gekozen. In Zandvoort, Want er zijn natuurlijk al heel veel activiteiten voor ouderen. In samenwerking met de ambu, bijvoorbeeld het Nordic Walker. We hebben pluspunt die een aantal activiteiten Ja, dat Nordic Walker dat is toen uh, daar uitgekomen. Dat is uh, zo'n twee jaar geleden ja. toen ik een keer heb meegedaan. Ja. Toen kwam dat ineens uh, naar voren. En toen werd ook meegedaan aan, aan, uh, ja. aan het Nordic Walker? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Toen kwam het plots tot ontdekking dat ik te hoge bloeddruk had. Oh, en toen? Nou ja, uh, nu aan de pil, hè, natuurlijk. Yes. Ja, zo werkt okay. dat. Ja. <laughs> en dan wel aan het Noordelijk Walken nu? Of, uh, ik uh, fiets ontzettend veel. En ik uh, loop zelf in het Duin. Ja. En uh, ja, ik ben veel. Uh, want we wonen hier natuurlijk in Zandvoort. Ja. Schitterend, hè. Laten ja. we wel zijn ja, waterleiding daar. Ja, is dus echt fantastisch om ja. daar te vertoeven. Ja. Slaat maar... jullie daar ook op aan? Wat Hans zegt, met die omgeving. Ja, nou, Doe jullie natuurlijk... daar dan wel eens wat mee? Want, uh, hij, want Hans uh, voert het nu op. Hè? Ik bedoel. Uh, Fietsen, lopen, duinen, ja. dat soort dingen. Ja. Denken jullie daar soms ook nog wel eens over na? Nou ja, met name de Noordic Walker bijvoorbeeld. Dat was een hele mooie combinatie om dat ja. te doen in de Duinen. Dus we ja. beginnen bij het Pannenland, of bij het Pannenland. Uh, hier bij, uh, bij uh, Zandvoort uh, gewoon. De, juist. Bij huizen, bij uh, Pannenkoekenhuis, uh, uh, dat ja. heet ook iets met de Duinen. Nou ja goed, komt kom ja. even niet op. En uh, vandaar vertrekken we dan met het Noordic Walker. Sportief wandelen was toen ook een van de onderdelen. Ja. Nou, die liep meer op het strand en in de Duinen uh -huh. langs de zeeweg uh, uh -huh. aan die kant. Dus in die zin proberen we natuurlijk wel uh, daar iets mee te doen. Maar... Ik wil natuurlijk liefst kijken naar bestaande activiteiten. En als dus die bestaande activiteiten nog niet gebruik maken van, uh, van die uh, uh, andere locaties. Dan ja. kan ik ze daarin stimuleren. Doen jullie, uh, doen jullie ook nog wat? Er zijn uh, sinds een, een paar jaar organiseerd, ook in uh, waterleidingduinen, boswachters... Uh, Tochten, de puistentocht. Want dan moet je over de, de <coughs> vier hoogste duinen klauteren en okay. zo. Uh, werken jullie daar ook mee samen? Nee, maar dat is wel een hele goeie. Ja. Ik ga het ook noteren. Ik heb, ik heb eraan meegedaan. Dat is een tocht van, uh, van drie uur. We hebben er drieënhalf uur over gedaan. Ja. Ik kwam helemaal kapot thuis. Want okay. het is dan... Uh, ja. En er wordt dan ook van alles, dus eigenlijk spelenderwijs doen ze dat. Hè? Er wordt er ook van alles verteld over dieren, over plantjes. We zijn in bunkers geweest en dergelijke. En dat doet de Amsterdamse waterleiding daar. Oh, leuk. Zou, zou ik, ik even ga, met Gerard Scholte maar eens even, eens gaan, even gaan praten? Nee, ja. duiken. Ja, ja nee, dat is okay. heel leuk. Dus misschien een, een tip. Nee. Ja. Um, de kidsrun. Ja. Vertel er eens wat van. Wat is dat? Nou, we willen natuurlijk heel graag... Dat ook de jeugd uh, gaat bewegen en uh, dat doen we door de jeugd sportpas. Maar een van de activiteiten die hier nu ook komen, we hebben natuurlijk straks de Zandvoort uh, Circuirun in, uh, in Zandvoort. 28, maart, 28, 28 maart, maart. Inderdaad, een groot evenement hier in uh, Zandvoort. En um, nou, we willen ook de jeugd uh, daar eigenlijk aan de start uh, hebben. En uh, nou, om ze daar een beetje enthousiast voor te maken hebben we gemeen, nou, dan moeten we die jongeren ook een klein beetje trainen en coachen daarin. Van, uh, ja, hoe ga je met je kleding, welke schoenen moet je aan, hoe baar je jezelf een beetje een training uh, in elkaar. Hoe doen jullie dat? Gaan jullie naar school of zo? We hebben sowieso natuurlijk gewoon het uh, Jugsportpas aanbod en mm -hmm. de Jugsportpas kinderen die we uh, benaderen. Nou ja, daarna natuurlijk hebben we de scholen die we uh, die we vragen. Van, oh, kunnen jullie eens kijken en kunnen jullie kinderen in motiveren om daaraan deel te nemen? Dus, alle basisscholen hebben een uitnodiging ontvangen. En De kinderen hebben een uitnodiging ontvangen. En we zitten op dit moment op, ik geloof, op 25 kinderen. Die uh, aanstaande maandag, want dat is 1 februari, dat is de eerste les. aanwezig zullen zijn op de golf. Want bij de golf uh, in Zandvoort uh, starten we de eerste training. En de tweede training is op donderdag in uh, uh, plaats uh, op, op bij de Duinraad. Oh, de de, de, de, school, school, de golf. de, in de, school, ja, ja, de, in de golf. In Noord. Ja. Daar heb je de drie uh, nieuwe gebouwen ja, daar zitten. En dat heet De Golf samen. Ja. En we starten omdat het natuurlijk allemaal wat donkerder is. Het is dus half zes, half zeven. Uh, Rondom de school. dus je het, schoolplein. het schoolplein loopt rondom de school. Dus we kunnen heel mooi daar rondom die school uh, activiteiten doen en trainen. Leuk. Ja. Daarbuiten kun je natuurlijk ook het Korver uh, Duintjesveld op. Dus dat is allemaal veilig en kunnen met die kinderen lekker gaan hardlopen. En we hebben daar uh, docenten voor. En uh, uh, ik heb ook de hulp ingeschakeld van uh, Quattro BT. Quattro? Quattro BT. Wat dat is, is dat dat? ook een van de jongens die hier uh, een uh, organisatie in Zandvoort die actief is op het gebied van hardlopen op het strand. Mm -hmm, ja. Aansluitend op jouw vraag, van, ja, nou, maak wat je ook is gebruik er? van ja, de nee. activiteiten en de locaties in Zandvoort? Ja, dus. En zij gebruiken dus uh, veelal het strand voor de looptraining. En dus ook zij zullen helpen bij het kinderen uh, trainen en helpen tijdens de activiteiten op de golf en in de duinen. Ja. En uiteindelijk hopen we dan uh, fit aan de start te staan voor de Zandvoortsklieren. En dan lees ik ook nog iets over anketeurs. Oh ja, we gaan ben jij een wel... enquêteur of niet? Ja, we gaan wel een beetje met de hak op de tak. Ja, nee, maar, maar... goed. Dat in het kader van. van uh, ja, nou, we zijn met activiteiten bezig. Ja, nee, maar ja, dit ja, is goed. het administratieve gedeelte. Dus ik maak het bruggetje wel ja, hoor. Ja, ja, ja, niet de ja, nee, hak nee, op de ja, tak goed, hoor. Goed, goed, dat dat bruggetje dat sla ik wel. En dan is het gewoon van, uh, van het sportieve naar het uh, kantoorvlak. Want ja, uh, ja, nou er ja, zit kijk. natuurlijk een organisatie achter die ja. dat allemaal. Nou, heb ik er nou een ja. heel mooi bruggetje geslagen? Ja, respect. Je kan het niet zien, maar onder de indruk. Nee, de enquêteurs dat heeft te maken met het gallen En het gallen dat loopt natuurlijk al. De mensen hebben al een brief ontvangen. In de introductie kwam naar voren dat de brief deze week zou komen. Maar dat is natuurlijk al gebeurd. In december is die verstuurd. In januari moesten mensen reageren. En dan, zijn er, dan blijft er natuurlijk altijd nog een groep mensen... die eh, nog onzeker is of ze wel mee willen doen. Hebben nog vragen... Eh, eh, of... Of om andere soorten redenen is die uh, nog niet ingestuurd. En juist die mensen willen we bezoeken. Die mensen willen we de kans geven om alsnog nog mee te doen. Misschien hebben ja. ze vragen en ligt die uh, instra-formulier bij de vestibule. Maar ja, ja. Hè, eerst nog even een aantal vragen voordat ik me werk ga inschrijven. Nou, daar hebben we die enquêteurs voor nodig. En die enquêteurs die gaan dus langs de deuren in Zandvoort bij mensen die nog niet gereageerd hebben. Om te vragen of ze nog deel willen nemen. Nou, dat loopt op dit moment. Uh, nu zijn er drie hankiteurs aan het lopen. Mm -hmm. En uh, we hadden zo'n, even kijken, uit mijn hoofd gezegd... 400 of 500 uh, adressen die nog bezocht moesten worden. En, uh, nou ja, die worden nu bezocht. Op dit moment, as we speak. En uh, als het goed is, uh, halve week volgende week weten we het totale aantal wat... Uh, aan de fitnessdeels van nemen. Ja. Leuk. Is dat nog een onderdeel van de, de activiteiten die er nog op uh, stapel uh, zijn? Want uh, moeten we daar nog iets uh, van verwachten van jullie kant? uit? Ja. Met betrekking tot Galm? Nee, in het algemeen. Dus Ach, niet alleen Galm, maar over nog gewoon uh, allerlei, allerlei buiten, andere buiten dingen. buiten natuurlijk de sic Ja, lopen. Ja. Waar jullie dus nu ook de scholen bij betrekken. Ja, ja. En gaan jullie nog meer uh, dingen doen? Nou, we hebben nog die uh, sportpasactiviteit uiteraard. We begint ja. de inschrijving gewoon weer in februari. Dus dat is voor de kinderen, voor de scholen, om gewoon deel te nemen bij de sportverenigingen. Uh, de Zand van inderdaad. Sporthackers, dat zijn de activiteiten na schools bij de VMBO. Uh, het in het Gertemach College. We hebben nog de brede schoolactiviteiten. Dat zijn de activiteiten ook weer, maar dan na school bij de basisscholen. Ja. Um, even kijken hoor. Um, er komen nog tweetal themaavonden aan. Ook waarvan uh, de, voor de Zandvoortse verenigingen hier in, uh, in Zandvoort. Um, nou, wat heb ik nog meer in mijn hoofd? Nou ja, dan hebben we, nou, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Uh, zijn we bezig met Zandvoort Actief? En Zandvoort Actief is eigenlijk een initiatief van meerdere organisaties. Waaronder Sportservice, maar ook de gemeente en andere organisaties hier in Zandvoort. Om gezamenlijk uh, te werken aan uh, bijvoorbeeld uh, overgewicht. We hebben in Zandvoort namelijk verschillende projecten draaien gericht op overgericht, bij jeugd, jongeren en ouderen. Ja. Maar meestal doen we dat heel individueel. Althans, heel individueel. We proberen dat wel zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar in de praktijk kan dat altijd weer wat beter. En uh, ik doe natuurlijk bepaalde dingen met, uh, met sport, maar vanuit de eerste laag hulpverleningen, de artsen doen ook bepaalde doorverwijzingen of uh, helpen mensen of coachen mensen bij dus het terugbrengen van mee. hun gewicht. En met Zandvoort Actief is de bedoeling om al die partijen bij elkaar te zetten ja. en samen te denken van nou oké, okay, we doen nu uh, uh, allemaal iets met overgewicht, maar kunnen we die krachten niet bundelen, waardoor het nog effectiever wordt uh, in Zandvoort. Ja. Dus dat oh, gaat okay. ook draaien. Ja. Goede zaak. Ja. Uh, nou. Bedankt. En ja, ik zou zeggen, ja uh, nog één ding. Bedankt. Nog, Succes. Één, oh, nog, nog nou. één ding. Nog één ding. Want ik, uh, dat, dat is, uh, en dan sluit ik het echt ja. af. Want uh, als er meer mensen zijn die informatie kunnen, uh, willen hebben. Dan kunnen ze zich aanmelden of contact opnemen met Hubert Habers. Ja, zeg ik goed hè? Ja, klopt helemaal. He? Uh, projectleider van het Galem Plus project van de sportservice Heemstede Zandvoort. Ja. Postbus 338. Ja? Ja. En dan mogen ze nu ook een brief kunnen sturen, maar ze kunnen ja. ook een e-mail sturen. Dat e weet jij sturen. ook wel natuurlijk. Ja, dat ja. is info.sportserviceheemstedezandvoort.nl ja. En mocht ze jongeren zijn of jeugd zijn die het heel leuk vinden om nog aan die uh, looptrainingen deel te nemen. Aanstaande maandag in de golf om half zes, dan kan het ook. Maar meld je dan gewoon lekker bij de golf. En dan uh, gaan we vandaar wel de inschrijving regelen. Heel goed, dankjewel voor je komst okay. en graag tot een andere keer. Bedankt. Dat was uh, voorlopig even het eerste uur van deze Goedemorgen Zandvoort. Nou is het echt wel een uh, indrukwekkend uh, technisch aantal wat ineens, uh, ineens okay, <laughs> mij belagen. Tot, tot, tot, tot, tot aan het uh, nieuws van 11 uur een stuk muziek.